Ik lees het liefst over liefde, bijvoorbeeld liefde in ten boer Waar zij het echt met iedereen deed, gewoon in bed of op de vloer Van de keuken of de auto, werkelijk niets was haar te stoer en alle dames van ten boer zeiden, dit geeft jij geen pas. Omdat ze het niet eens voor geld deed en ook nog vrouw van dokter was. Maar nu geeft ze in het dorpshuis s'avonds cursus man afpikken. En dat is weer eens heel iets anders dan macramee of bloemen schikken.